Van 8 uur. Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Een courgette voor een eurotje, een net mandarijnen voor 1,50 of een kilo kip voor 4 euro. Als het aan de Tweede Kamer ligt is het straks klaar met dat soort stuntprijzen van verse producten in de supermarkt. Boeren krijgen daardoor te weinig geld, vinden onder meer de ChristenUnie en het CDA. In landen als België en Frankrijk worden die stuntprijzen van vers voedsel al aangepakt. Dumprijzen voor voedsel dat over de datum dreigt te gaan mag dan weer wel, vinden de partijen. Een medewerker van een vaccin maken in Beeldhoven bij Utrecht is besmet met polio. Gebeurde nadat ze daar met proefjes hadden gewerkt die ze hadden genomen uit een riool bij Utrecht Science Park. Toen bleek dat daar het poliovirus in werd gevonden, hebben ze alle medewerkers laten testen. Dat leverde dus één positieve test op. De man zit op dit moment in isolatie, maar heeft geen klachten. En goed nieuws voor jongeren in Frankrijk. Daar worden condooms vanaf volgend jaar gratis. Wel alleen in de apotheek, maakte president Macron vandaag bekend. Het gaat gelijk in op 1 januari. Macron noemt het een kleine revolutie voor de gezondheid van jongeren. Het kabinet wil daar ook meer werk maken van seksuele voorlichting. Bijvoorbeeld op scholen. En heb jij de eerste afleveringen van Harry and Meghan al gebinged? Die docu-serie die staat sinds vandaag op Netflix. everything changed. No one knows the full truth. We know the full truth. When the stakes were this high, doesn't it make more sense to hear our story from us? Ja, er zit behoorlijk wat juice in die serie. Het gaat onder meer over hun exit uit de Britse koninklijke familie, maar ook over hoe de twee elkaar leerden kennen en ook hoe vaak ze zijn lastiggevallen gevallen door Britse paparazzi. Er is ook kritiek. Deze vrouw snapt hun exit, maar denkt dat Harry en Meghan deze docu alleen maar doen vanwege het geld. They wanted to leave the royal family for lack of privacy, which I can understand. I agree with them. I wouldn't want that lifestyle, but then to, to, you know, to... Ik this dit Netflix en ik voel dat ze het gewoon voor geld En dus nee, ik ben het niet Krijg je nog het weer? Vanavond blijft het overal droog. Vannacht kan het gaan vriezen en daardoor is het morgen vroeg lokaal glad. Morgen een grijs dagje en dan alleen aan de kust wat zon en max een graad of drie. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Amsterdam loopt het nog vast op de Ringweg, op de A10 Oost richting de A10 Zuid tussen Watergaasmeer en knooppunt Amstel 2 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht, de vertraging is 10 minuten. En op de A10 Noord richting de A10 West tussen Lansmeer en de Koentunnel 3 kilometer en ook 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. warmte, Kerst. ZF. Dit is Kerst met ZFM met men nu Alternative FM. Kings. Um, en dat uh, heeft uh, eigenlijk ook een beetje te maken met iets wat uh, nog aanstaande is uh, bij, de, bij deze omroep. Want op 19 december uh, zit normaal gesproken op maandagavond uh, tussen 6 en 9 onze herhaling. Waren het niet dat op die avond uh, de collega's van Rainbow Radio uh, besloten hebben... om daar de top 53 uit te gaan zenden. Heeft uh, met, uh, met die regenboogbeweging ook uh, te maken waarom ze die top 53 doen? Dat is één... Maar omdat wij een beetje overlap hebben met die avond, hebben we besloten tussen 6 en 7 een speciale alternatieve VM te doen. Waarbij een aantal ja, muzikanten, zeg het maar zo. Maar ook songs die gerelateerd zijn uh, aan dat hele verhaal uh, laten horen. En die Gumbo Kings die zitten daar dus ook in. Want uh, afgelopen week hebben zij daar een nieuwe single op uitgebracht. Uh, en dat nummer dat heet I Wonder. En het uh, gaat, het verhaal gaat over een homoliefde. Dus het voelt goed hoe boy wil voor je om dit uh, nieuwe lid... Uh, min of meer uh, aan uh, te bieden aan de achterban. En dat, uh, dat hebben ze dan ook uh, gedaan. Het is ook weer een echte ouderwetse Gumbo Kings single. Dat, uh, dat heb je wel kunnen horen. En wat ze er zelf over zeggen. Het kan zijn dat heel wat mensen zich waarschijnlijk iets kunnen herinneren... in de, deze liefdesaffaire die verkeerd is gegaan. Want daar gaat het er min of meer over. Uh, je bent bedrogen en weet dat het beste is om te vertrekken met je waardigheid intact. In plaats val je op je knieën en smeek je je ontrouwe minnaar om je niet te verlaten. Het is geen mooie foto, maar dat is wat liefde je uh, zal laten doen. Zeggende bandleden over I Wonder. Uh, in ieder geval is het dus sowieso een stevig blues nummer. En ik, uh, ik heb het stuk zelf geschreven, dus ik weet er alles van over dat uh, hele verhaal. Dus dat uh, is uh, min of meer het uh, verhaal I Wonder van de Gumbo Kings. En we gaan verder, want dit is ook heel speciaal. Op diezelfde website van 3 voor 12 Noord-Holland staat ook nog een, een bijzonder, uh, ja, bijzonder verhaal eigenlijk, eerlijk gezegd. Um, dat is van een dame, en dat, uh, dat is uh, Meerwood, heet zij. En wat had ze nou bedacht? Uh, ze heeft op een gegeven moment uh, eerder uh, deze maand heeft ze, uh, als een verrassing... kwam ze in, ineens uh, aan de Noordwal. Uh, dan kwam ze op uh, een optreden doen. 26 november was dat. Mystery Performance in uh, Sexyland heette dat. Maar wat had ze nou gedaan? Ze had op een gegeven moment uh, ja, een soort uh, datings-mailtjes, uh, apps... Uh, gestuurd naar een aantal mannen. En die had ze uitgenodigd in die zaal. En dat was wel het uh, ja, min of meer... Het verhaal dat sommige uh, mannen daardoor toch wel een beetje heel verbaasd staat te kijken van... ik ben niet de enige die in die zaal zit. Maar dan had je dat ook een beetje bepaalde reden. Want het uh, ging over haar, over het snijvlak... Uh, van wat eigenlijk allemaal uh, mogelijk is tussen ja, virtueel en realiteit. Dat uh, verhaal kun je nalezen is van Tara Smenk. Ja... Die, die uh, is een zus van die Elvera-smenk. Ja, inderdaad. Uh, de, de, zij heeft het uh, verhaal geschreven. Je moet het maar nalezen bij uh, 3 voor 12. Maar die Meerwoed die maakt hele bijzondere muziek. En een van die nummers die daar dus op geïnspireerd is op die avond. En eigenlijk is dat ook een beetje het verlengstuk van dat optreden geweest op die 26 november is We de single for a night. The Your price be wise be wise And let me be a companion for a night, for a night, for a night, for a night. Reasons you loved it, but I'm not the right fit for now. Can you say that you are so keen on hiding? Alienation and that inhalation. You can pick a side, you can pick a side. Pick a side. Pick a side. Pick a side. This is all my destiny, you baby. We're free and dance, forget and write Berlin. Were you wondering why we're in the same room? And all that's left is finding ways, and let me be a companion for a night. vorige album min meer of meer over de murder ballads of wat dan ook. Maar dit keer hebben ze iets anders bedacht, de jongens van de bullfight. Namelijk een spokken album. Sam Divine Gift heet het. De Incantation heet het. Ik krijg het wat? Uh, mijn bek niet uit. Maar dat is uh, een beetje het, uh, het nummer wat uh, min of meer een afwijking uh, uh, vertoont ten opzichte van uh, de rest uh, van het album. Uh, Thomas van de Vliet heeft dat uh, nog min of meer verteld in het programma wat op zaterdagmiddag uh, te horen is. Tenminste, ik volg dat uh, vrij frequent, moet ik erbij zeggen. En dan noem ik hem weer eens eventjes... Willem de Waard uh, met uh, Zwaardvis op uh, Radio Kapelle tussen 12 en 2. Ik had het leuk als je dan ook nog een verwijzing uh, maakt... naar een uh, radiocollega die ook uh, bevlogen is met het een en ander. En bovendien, uh, er was een uh, beetje sprake van... dat er een band niet een prijs wilde hebben... voor de Rotterdam Music Awards. En, en dat blijkt dus de bullfight uh, te zijn. Nou ja, goed, um, dat moeten zij weten... Over datzelfde zwaardvis gesproken. We hadden net in het eerste uur nog een song van Newland laten horen. Namelijk zijn kerstsingel. En deze Alex Noland is te gast in de XL-uitzending op zaterdag 24 december. Dus hij komt ruim aan bod weer bij een lokaal radiostation. Wij draaien hem bijna elke week, uh, heb ik wel eens dit idee. Is het niet met de single Barefoot en Tired dan is het nu even tijdelijk met die kerstsingel. Want ja, min of meer... de twee singles zitten gewoon ijzersterk in elkaar. Maar goed, uh, dat uh, is geheel mijn smaak. En ik denk dat ik niet de, de enige ben... want er zijn meer radiomakers die daar uh, het, hetzelfde over denken als ik. Diezelfde Willem de Waard dus. Maar uh, ik weet dat er nog mensen in het land zijn... Zoals een Henk Jansen bij Radio Spannenburg... die ook met hem wegloopt. Dus, en uh, Peter Hermsen bijvoorbeeld uh, bij Zulta op air. Die, uh, dat zijn eigenlijk ook uh, jongens die uh, geregeld het werk van noord laten horen. Dat uh, zeggende gaan we weer verder met uh, het uh, verhaal hier uit Noord-Holland. Want vorige week hadden we er in de uitzending... en toen werd min of meer een, een interview gedaan vanwege haar videorelease. Want die hoort bij de EP watering my plants En de videoclip die ze erbij geschoten heeft is bij dit nummer dat nummer dat heet why care van Sophie van Hasselt my head spins in circles i cannot sleep overthinking takes the lead i wonder why i feel like life can't be black and white am i am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 En als je de nodige kerstsingels aangrijpt krijgt. Why Care van Sophie van Hasselt. En uh, dit was die kerstsingel waar ik het over had. Roos Spearman en Blair Jollens met By Your Side. Uh, ja, er zitten er toch wel wat kerstdingen in. Uh, bijvoorbeeld uh, Sophie Jenna met, uh, met haar Fairy Lights. Uh, Newland met zijn kerstsingel uh, Rona Rode. En deze dus. Dus ja, we hebben er vier. En de vraag is of we nog meer uh, gaan volgen, maar dat uh, gaan we wel meemaken. Eerst gaan we nog even iets uh, rechtzetten ten opzichte van vorige week, want uh, toen ging er echt een, ja, min of meer een uh, telefonisch interview door het puntje heen. Maar uh, Rens heeft mij nu verzekerd dat hij wel klaar zit. En dit is 2003 van Rens. Oh, ja, hier nou, Munkler. Ik was kids. Ik voelde de rode sloot, ik kwam de show stelen. Ah. Sinds de sneak peek op het podium een keer. Voor de folio, de keer was hij holy aan de gliss. Voor de sweet life, ze keken codie als ik spit. Soms wil ik een rewind, was met coconuts in de mix. Misschien doe je je vetje minder af wanneer je kaal bent Ik zou wel gek zijn als ik zeg dat ik normaal ben Ik heb geen idee, ik denk vast dat ik illegaal ben Ik ben de runner, maar ik denk dat ik verdwaald ben Shit Soms voel ik me stoffig als ik rust Maar soms werk ik een drankje. ik moet vloeiender onder druk Ik blijf een draaien als een pub Maar het ijs wordt dunner En als jij me waarschuwt, dan ben jij de misgunner Het is een nieuwe fietsflow, dat is zeker op slot Baseline, thee, zakjes, iets dieper in je kop Lepeltje, lepeltje, lepel. wake the fuck up Als je nog toe gebruikt, dan is het tijd dat je stopt Kwart voor iets, nieuws, ja, ik hang het aan de klop Was die paga uit je sokje, dicht aan een doodpaard Meer honger dit jaar, dan topmodellen Daarom voel ik deze down meer om op te scheppen De Corona times, te veel shows om op te tellen Je gaat je hoofd moeten gebruiken als je op koppel wilt rennen Braw mijn nummer in je klok als je me op moet bellen Maar gooi mijn nummer maar weer weg als je me nog moest bellen Peace Ik had het houden, de Ice Command 2018 Voor zo'n die Incredibles, ik was niet eens 18 Potten zwaarden op mijn kruis, toch? Maar we hebben onze mensen geslepen De koning Artie Ritter, plekken om de draak te steken Voel je net hoe ik het pop in je aarde. Dus ik drop een piet van de vader Van olifanten in kamers en shit je, okay. als een gevecht tussen apen Hoe is de king of this jungle? Je bent geen leeuw, maar een kater, alleen heb ik niet gedronken Ik denk alleen maar aan later, ik ben pas gisteren begonnen Ik had meteen al gewonnen, je had je weer van dat domme Ik had niet meer van dat domme, ik geef ze meer van dat domme, ik geef ze meer goed voor... En daarom moet je zelf beginnen als je echt een schoot zou veranderen. Ik verrecht geen spier meer op het jullie, klinkt als een andere. Nee, ik pak mijn vuren op het j je ander. Alsjeblieft, ik heb geen zin meer de bouw, loopt diezelfde shit. Het, die vloed op tranen, verwissel weer van gedaante Dus ik ben steeds onder schaamte, mijn ogen en speet al bij dagen mij of heet al sinds maanden. vergeet nog steeds al die naam En jij dacht wat dan lauwe koffer. dat soort de adem te halen, fuck off Blauwe power in mijn brain al sinds de box Toen er op MTV ook nog wel eens muziek werd gedropt Muziek werd gekocht en niet zomaar uit een playlist gekopt Je gebruikte je kop, letterlijk, koop van de Duffy shop Please hem ja, zeg ze waar het op staat Jullie laten ons lachen, Wie, wat, wanneer, maakt niet uit, we zijn daar Brengen mixtapes terug, alsof de bonnen zijn bewaard Ongeëvenaard kom op vorig jaar Met bravoeren, bel je boeken, check de toe, data. Dit is do daar zonder koel, cool maar ja Nog steeds op zoek naar de staaf van de draak, oké okay. Dus ik steek de raak nog steeds. Onapologetic en ik sta nog steeds. Big chef, jij bent de shark nog steeds. Vers de fles de raas, het is raak op stage. Dansen is gratis, betaal nog steeds. Niet voor een two-step, niet voor de leanback Ik was nooit de b-boy, ik sta niet op streetdance Maar we breken door, dus ja, breng die beatback Zij ze, kom funsen, altijd ondeugend Breng een bombari, laat ze geen keuze Kan er niet verstaan, daarom praat ze met de heupen er dan neerslag, glad als tondeuzen Laat me tong jeuken, ken een paar trucs Beste live act van de hele Benelux Dus we leven luxe, je kan ons niet prijpenen Den Haag, dansco, shows tot aan Nijmegen 2003 van Rens, Jair en Ome Unkle, of Ome Unkel. Dat uh, ga ik uh, nu vragen aan Rens, die uh, hangt aan de telefoon. Uh, een avond, ja. Hoe is het met jou? <laughs> ja, ik uh, kan mij nog uh, het uh, verhaal van uh, vorig jaar nog een keer herinneren... dat, jullie, uh, dat jij samen met Crazy hier uh, bezig was. Dus uh, dat, dat staat me nog een beetje bij, in ieder geval. En toen was ook volgens mij de deal-track een goed begin. En misschien is het een goed vervolg. <laughs> ja. um, zeg ik het goed ome unkle, of is het ome-unkel? Ja, ome onkel. Ja, het is oompie-oompie. Een oompie uh, de man de restratie, loopt met mooie lange krullen. En je roept heel hard oompie. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat ome Onkel zich omdraait. <laughs> Hey, even over één ding, want er zit een sample in. Uh, waarvan ik denk, ja, dat was altijd ergens uh, ooit gebruikt, voor Veronica. En dat ging dan zo. Doep, doep, die dam, dauw. Hoep, poep, dam, Doep, doep, die dam, Ik denk dat je zo warm bent dat je bijna heet bent. Ja, zie je. Dat. Uh... Maar ik kan het even niet bijbrengen bij, uh, bij wie dat is, maar uh, ik moet niet gaan zingen hier op die radio, want dat is, dat is, uh, dat is niet een bijzonder succesvol verhaal. Um, even over, over jullie, want uh, vorige week uh, braken, uh, heb ik een beetje het idee dat de tent ergens afgebroken waren. En uh, dat uh, toen het even uh, jullie ontschoten was, uh, dat jullie nog even telefonisch in de uitzendingen zouden komen. Maar goed. Ja, we waren, Vorige week waren we aan het optreden bij de Zonneprijs in het Zonnehuis. Ja. En uh, de show liep iets uit, en de planning liep iets uit. En het was een ongelooflijk gezellige en goede avond. Ja. Maar daarom was het zo dat toen wij zouden bellen. wij nog op het podium stonden. Ah ja. En daarom geen telefoon bij de hand had. Dus mijn excuses, maar ik vind het <coughs> heel, heel fijn dat we elkaar nu spreken. Ja, nou, dat is helemaal goed. Uh, maar even over, over dit uh, gezelschap. Uh, want uh, jij uh, bent met deze twee heren nu uh, op, uh, op stap. Hoe zijn jullie aan elkaar gekomen? Ja, en ik ken elkaar van de middelbare school. Stelig nog, Jij heeft ooit... het eerste videoclipje... wat ik ooit online heb gebracht, geschoten. Ja. En oom ankel, of ofwel David... en ik hebben elkaar later leren kennen. En uh, met mijn oude bandje... nu dus gelopen er heel veel verhalen bij elkaar... met mijn oude bandje Klis... heb ik ooit gespeeld bij... Skek, dat is een soort eetcafé... gerund door yeah. studenten in de binnenstad van Amsterdam... Yeah. Uh, ...waar David programmeur was... en technicus. Yeah. En toen was ik zo verliefd geworden op de jongen en zijn persoonlijkheid... Ja. ...dat toen Jair en ik weer muziek begonnen te maken... ...en we wilden optreden... ...hadden we iemand nodig die met onze show kwam besterkend... ...die DJ was, de boter, de lijn... ...toen heb ik meteen David gebeld... ...en dat voelde vanaf de eerste show zo fijn... ...dat we sindsdien Rens, Jair en oma Ankel zijn. Ja, uh, die samples... ...die zijn dus ook van hem... Nee, Ompie is, uh, is uh, de DJ... De ja, ja, ja, ja, maar goed. Hier, ja? ook voor het rap op de plaat... ...die in ja. 2003 de openingsverse heeft... Ja. ...die produceert alles. Oké. Okay. Dus 2003, daar zit een stukje een sample in... Ja. ...en voor de rest is heel de, het album Staart van de Draak... ...volledig geproduceerd door Jair. Aha. Uh, dat is een beetje... Uh, uh, nou ja, oké. Okay. Dus dat is het uh, verhaal daarachter. Die Staart van de Draak... ...het, uh, het, het begint nu al hard uh, te lopen, heb ik het, een beetje het idee... Ja, we hebben op dit moment het gevoel dat het ons echt de uh, wind in de zeilen zet. Ja. We krijgen heel veel uh, liefde en respons vanuit onze omgeving. En ook steeds, media, uh, steeds meer media komt aanhaken. ze dus hebben een heel fijn artikel op 3 voor 12 gekregen. En vandaag is een heel mooi paroolstuk online verschenen. En natuurlijk zijn we nu bij jou in de show, ja. uh, Altefem. Ja, ja, ja ja ja nou dat, uh, dat, dat uh, draagt er zeker aan bij, denk ik, uh, in, dat, in dat opzicht. Maar uh, even over, over dit uh, verhaal... Um, het is natuurlijk Nederlandstalige hiphop, maar heeft het, uh, heeft het ook nog een bepaalde betekenis? In de, in de, zit er nog een best serieuze lading onder, of niet? Ik denk dat je in sommige nummers echt wel een serieuze lading kan proeven. En ik ja. hoop dat we het zo kunnen overbrengen dat het een herluisterbare plaat is. Dat je hem niet na één keer afzet, maar dat je de diepgang van de teksten kan ontdekken. En de diepgang van de technologie en de instrumentaliteit kan ontdekken door het meerdere keren te luisteren. Ja, um, dat is een beetje de serieuze kant van het verhaal, maar merken jullie ook, en ik zag van uh, vanmiddag ook weer ergens iets voorbij komen wat van de zomer in Nieuwshuur uh, is, dat er een hele hiphop opleiding in uh, Enschede in, uh, in een popunie, of wat is het, een uh, conservatorium en daar opgezet is. Wat vinden jullie daarvan? Nou, ik merk wel dat hip-hop steeds meer begint te leven. En, en ja. om, om je nog beter te stellen ja, uh, er is sinds Twee jaar, of drie jaar misschien, is er ook op het conservatorium een opleiding voor elektronische producties. Hmm. En ze eer de jongen die ook uh, rap en alles produceert heeft, gaat dit jaar afstuderen van het conservatorium uh, binnen elektronische producties. Aha. Dus het uh, is dus, dus best een serieuze, ja, serieuze muziekstroming uh, aan het worden in dat, in dat opzicht. Ik hoop het wel. Ja. Zeker. Ja, uh, bij de laatste keer kan ik me nog herinneren... dat, uh, dat jullie ook uh, je een beetje in, het, in dat hiphopcircuit bezig houden. Maar is dat... Ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, merk je ook uh, daar dat er, dat er nog een bepaalde positieve energie is... en dat, dat er mensen zijn uh, die uh, serieus uh, werken van, uh, van dat, dat alles uh, maken? Ja, ik heb het gevoel van wel. Ik denk dat er... Uh, als ik rondkijk naar onze naaste, dat er hele toffe dingen gemaakt worden en gedaan worden. Jong hm. Louie vind ik een hele toffe artiest. Ja, die is bij ons, ja, ons geweest. geweest. Ja, ja. ja. En Hedsel Du Dumas is ook iemand die echt uh, niet kan onderschatten. Die is keihard... En verder krijgen wij het ook terug van onze omgeving, dus er zijn heel veel mensen met wie, met wie wij zijn opgeklommen, van wie wij heel veel hebben geleerd, die heel erg aangaan op de muziek die we nu hebben uitgebracht. Ja, um, je noemde hem al, Jong um, Louis, uh, ja, daar hebben jullie ook uh, nog, uh, nog uh, mee een nummer opgenomen, uh, toch? Zeker, Voel ik branden. Ja. En van de eerste liedjes die is uitgekomen van de plaat, en ik ben heel blij dat Louis een goede vriend van ons op dit album staat. Ja, um, is dat ook uh, een beetje hiphop eigen, dat er, dat, er, uh, dat er toch ook jongens uh, onder elkaar, uh, elkaar een beetje de helpende hand, en ook voor de lol, nou, ik doe gewoon mee, zoiets. Is dat uh, ook een beetje uh, binnen, jullie, uh, binnen jullie groep een beetje zo aan, aan, aan de gang, binnen jullie zien eigenlijk? Nou, ik geloof wel dat hiphop echt bestaat uit een concept van each one teach one. Ja. En dat het heel erg bestaat uit delen dat ja. kan je terugzien in de cijfers als mensen samenkomen om raps teksten uit te wisselen, gewoon hun beste bars te laten worden. En ik denk dat het ook in deze nieuwe lichting en de stroom waar wij nu zitten, ja. een heel groot onderdeel daarvan is. Dat je het liefst ook met elkaar wil groeien. Laten we samen zorgen dat we die volgende stap op die volgende pilaar kunnen behalen. Ja, is dat ook bij jullie optredens te merken? Ja, zeker wel. Onze opties hebben, ja, dat zegt natuurlijk iedereen, maar wij, ik denk dat wij het leukste en fijnste publiek hebben van heel Nederland. Of beter nog, de hele Benelux. En dat het daar een hele eh, vrije en veilige sfeer is. Ja. Om helemaal los te gaan en te zweten en al je zorgen te vergeten. Ja, eh, want, want dat, dat laatste, dat, dat, dat is wel denk ik belangrijk in deze tijd eh, waarin we leven. Ja, en ik denk dat een de dansvoer is de plek waar iedereen in totaliteit even helemaal op één lijn zit. Ja. maakt niet uit of je uh, slecht bent wakker geworden, of je gisteren voedselvergiftiging had, of er weinig of veel gaat op je rekening staat. Op het dansvloer kan iedereen genieten van hetzelfde moment en ik denk dat het extra bijzonder maakt. Ja. Um, nog even over jullie, waar zijn jullie op uh, te vinden? Op Rens, R-E-N-S, Jair, J-A-I-R en oma Ankel, dus e.k.a. Rens, Jair en oma Ankel. Op Instagram, onder andere. Spotify, Facebook, alles erop en eraan. Ja, uh, je had het net over uh, zeg maar een, een dansvloer. Dan uh, gaan we ook uh, dat uh, nummer uh, laten horen met Jong Louis uh, erop. Hè? Want dat is wel denk ik het meest toepasselijk. Uh... Ja, uh, ja, als jij dat zo zegt dan voel ik het al branden. <laughs> dan komt hij. Voel het branden dus. Uh. En voel de de de Rekken en strekken finesse en flexen ik ben een Glij naar binnen het boterde Naar een luxe diner met gevogelden Wil nog eventjes iets uitvogelen Hoe precies met je dan feestdago Weet die shit echt niet, geen vader. Dus vertel wat je weet het best Meesteres met die levensles 1,5 oor en oogzee les Door je knieën, wil branden Stoute schoenen, ze heeft niks met hakken. Goede grippen, winterbanden en een summer body alle alikanten. Like rampas, zelda, we're free. A fusion en tinteling, jij ergens in de binnen, jij ergens in de binnen, jong fruitje is binnen, jong in de binnen, jong in de binnen. Shut sure.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 En dat was deze dame die heet Eva Lima. En ze heeft toch best wel wat, wat nummers uitgebracht. Um, vorig jaar nog. En nu niet zo lang geleden deze Pearl Insight. Er komt nog meer aan. Er komt zelfs een hele EP aan. Daarvoor hoorde je Fullhead Branden. En dat is van Rens Jij en Ome onkel. Uh, de oom van de, de omers zoals Rens dat heeft omschreven. Maar dat is een beetje het uh, verhaal. En bijna zouden we hem vergeten. Maar uh, we moeten toch ook even aan hem uh, denken. Want uh, bescheidenheid uh, siert de mens. Maar hij heeft toch echt een hele mooie EP afgeleverd. Adrian Kraft. En dit is een van die EP uh, nummers van die EP. En dat nummer dat heet Driving. Do I want to be One of the guys I rather like to see It from many sides We gotta learn to learn And how to make mistakes There is no way to turn On the road I take Driving in my car Driving in my car With a broken window Crossroads not too far Signs need to Driving in my car With a broken window Crossroads not too far Signs need to I got faith in love Put my trust in you Embrace the morning star Rejected the sweetest free I got my sticky paw. Always on the moon I hear broken glass Driving in my car, driving in my car with a broken window. Rose Road's not too far, sign's good, too. Driving in my car with a broken window. So it's not too far. Science needs to Waiting for waiting for. in my car With a broken window World's road's not too far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 You're the same. Wish I didn't love you anymore En uh, die begint ook een beetje vaste grond onder de voeten te krijgen... in uh, het uh, independent wereldje als het gaat om nummers in de in die wereld uh, Deze kind human met don't. Daarvoor hoorde je Adrian Kraft met driving. Uh, we gaan zo langzamerhand een beetje op uh, richting het nieuws van 9 uur. En dit komt van het uh, laatst verschijnen album van The Box of Kings. When the heartache ends... Wat je bijvoorbeeld ook op een zaterdagmiddag zou kunnen aantreffen. En er zijn nog meer programma's waar ik naar zit te luisteren. Het is niet alleen bijvoorbeeld op de maandagavond... naar mijn vrienden bij de lokale omroep van Volendam, Edam de Heren Kees Meijs en Roy de Smet. Maar ook bijvoorbeeld bij iemand in Woerden. Podium 107.1. Geef ik gelijk een, beetje een spoorboekje als je toch een beetje zo'n jager bent. Als het een beetje uitkomt op... Die uh, wat afwijken in dat opzicht. En dat is Polyme 07 1 En dat is meteen ook uh, iets wat uh, misschien ook je daaraan zou kunnen treffen. Von V. met Atoon. En dat is de laatste voor dit uur.